Uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij studentenprotesten in Bangladesh zijn zeker vijf doden en tientallen gewonden gevallen. Het geweld brak gisteren uit in meerdere steden. De protesten zijn al twee weken aan de gang. De studenten protesteren tegen een regeling die bepaalt dat veel overheidsbanen gaan naar familieleden van veteranen. Die hebben daardoor zo'n 30% van de overheidsbanen. Tegelijk kampt het land met groeiende werkeloosheid. De demonstrerende studenten willen een eerlijker systeem. De executie van een Amerikaanse man is op het laatste moment niet doorgegaan. De 47-jarige man zou in 1998 hebben deelgenomen aan de moord op een vrouw om haar te beroven. De man houdt vol dat hij onschuldig is en eist al meer dan tien jaar een DNA-test om dat te bewijzen. Het Hooggerechtshof Rechtshof bekijkt nu of het de zaak in behandeling neemt. Zo niet, dan wordt de executie alsnog voltrokken. In 2020 werd de executie van de man ook al eens uitgesteld. In vijf huizen worden vanmiddag de 298 slachtoffers van rampvlucht MH17 herdacht. Het is vandaag 10 jaar geleden dat het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten door een Russische bukraket. Op een plek waar snelweg A20 moet worden verbreed... zijn niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Ze liggen bij Moordrecht, vlakbij een spoorbrug... die in de oorlog een belangrijk doel was voor de geallieerden. De twee bommen worden in november onschadelijk gemaakt. In Nijmegen zijn de eerste deelnemers vertrokken... voor de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De ongeveer 45.000 wandelaars gaan vandaag richting Wiegen. Veel wandelaars en toegestroomd publiek zullen in het roze gekleed gaan... De tweede dag van de Vierdaagse staat bekend als roze woensdag. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Overdag schijnt de zon regelmatig en blijft het op een enkele bui na droog. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. Don't wait Do-do-do. Shaw sure.